Dezelfde. Hé, hey. hij hey, en wij hebben er ook een. Nou ja, nicht Isabel getrouwen. Isabel? Die van aan die en dikke jant. Dat is toch niet te geloven. Welke vent heeft ze zo gek gekregen? Iemand van het blind instituut? Ja, en die dan ook nog eens een flinke oor heeft opgelopen. Oh ja. Die stem, jongens. mijn uitee. Maar deze jurk moet ik te dik. Vergeleken met wat? De zijkant van een huis? Een Boeing 747? Nou. <laughs> en weet je wat nog het ergste is? Die parenbek van 45 centimeter. Ze heeft me niet gevraagd om de trouwreportage te doen. Wedder dat ze gewoon een andere fotograaf heeft gebeld. Ja, wie niet mooi is moet slim zijn. <laughs> jongens, hoor. Oh. Ja, Voor je familie moet je het maar hebben. Nou, ze kan maar wat. Ik ga even bellen. Denk je dat ik eigenlijk mijn sleutels van niet terug kan krijgen van mijn bakfiets. Jopie gaat verhuizen. Alweer? Dat brengt me de bek niet open. Ze zit eindelijk op een leuk woningje, maar ja, ook die kraak Dus dan nou moet ze er weer uit. Het is al de derde keer dit jaar. Is niet ergens? Nee. Thuis. Onze nicht Isabel gaat trouwen en ze heeft hem niet gevraagd voor de trouwreportage. Hij is er even gaan bellen. Oh, verstandig. Maar ik dacht toch. Uh dat jullie nooit meer naar een brouwerf zouden gaan, naar die vorige keer. Hmm. Hoera, ik hoopte al dat iemand daarover zou beginnen. Verdomd ja. Dat was ik helemaal vergeten. Jij had mijn toost beloofd dat je op stijldansen zou gaan na die laatste keer. Oh, ja. Meesje goedkoop, weet ah, je nog? Ja, ga dat is allemaal vrouwen. Nou, ik weet het nog goed. De zilveren Bravo van Rob en van Marie en die houten Twent daar...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 Ik moet even helpen. Nee, hoeft niet, hè, Pa? Wel, nee, maar, zie. Goed voor mijn conditie. Wie wil er af en toe eens niet een pakfiets pakfietsstaal tegen zijn brug op fietsen? Ah, we zijn er al. Nou, wat vind je ervan, Pa? Ja, authentiek, hè? Zeg, zijn dat jongens? Het is een studentenhuis, pa.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 Doos en meester stijl dansen. En Leo moet op tijd thuis zijn van moeder de vrouw. Wat? Wie? Leo? J Jopie komt weer thuis wonen. Ach, mijn meisje. We ja. hadden het vroeger zo gezellig samen met ja, z'n ja. tweetjes voor de televisie op zaterdagavond. Ja. Happy Chinees erbij, videootje. De vriendinnen waren altijd te hort op. Maar mijn Jopie gaf daar niks ja. om. Die bleef liever bij de papi thuis. Nou ah. oh, zeg, Jopie kan er gewoon uh, hiermee naartoe komen, naar de kip? Nee.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 Toos heeft zoiets van eh, meisje begrijpt me niet. Meest heeft zoiets van allemaal vrouwenke. En ik heb zoiets van ach, Toos meisie. kom maar bij papi hoor. He? Dus zolang zij ruzie hebben, is het voor Akkie. Kijk in het bakje, begrijp je? Kwik, Denk erom, dit is jouw dansruimte en dat is haar dansruimte. Au! Oh, sorry. Je hebt die 100 vierkante meter dansvloer, Mees. Hoe bestaat het dat, dat je je hoeven telkens op die ene plek neerzet waar mijn voet al staat? En kwik, <tie> kwik, slow. Dat is niet mooi, ik moet tellen: kwik, kwik, slow, dat is 1, 2, 3. Die bepaalt iets waarvoor je de Nobelprijs voor de wiskunde hoeft te hebben. <lacht> Jullie zijn nieuw, toch? Dat geeft niks hoor. We hebben altijd wel een stijl dat kampioen niet verdekt opstellen is. Hij komt uit twintig. Oh, meid, wat een narigheid. Ik heb daar een nicht wonen die ontzettend goed aan. een nicht? <lacht> Weet je dat wel zeker? Nichts worden bij ons namelijk zo aan de riek geprent. Nee, dat nou, moet je schatten doen ben even je. Doos, doos, doos, doos, is zijn arme. Ja, voetjes van de vloer, schat. Kwik, kwik, slow. Ik ben benieuwd of nog leeft naar die dansles. Ah, mijn eerste dansleraar. Hij was zo lichtvoetig, zo elegant. Hij heeft me alles geleerd wat ik weet. We hebben hem op voetbal gedaan. Op oh ja. karate, ach, op judo. Ja. Maar nee hoor. Meneer ging elke vrijdagavond in zijn roze glimhemd naar dansles. Blauw. Was dansles aan. Een blauw hemd was het. Zijn moeder en ik hebben vaak gedacht, ach, laat op maar.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 Als ze nou nog steeds aan het handje van de vader moet lopen, ik, ik vind dat gewoon. Eh, nou ja, ja, ja. Oh, ik. De hele avond, dat moet je maar wel niet denken. Hij blijft mooi met zijn poorden van me af, niks in het zwenten. Zo, gezellige avond, gaat jongens. De allemaal Ik ga naar boven. <laughs> ja, jongen. Nou, blijkbaar wel. Oh, merci. Het het wel een beetje. Opa. Hm. Meest begrijpen er niks van. Ach, dozie Kom je maar bij papa, hoor. hè? Zo, dan maak ik een lekker vers koffie voor ons. Gekookte eitjes, beschuitje. Gezellig, hè? Net als vroeger. Nee, hey, doe nou niet zo ongezellig. Leg die krant nog even weg. Dan gaan we samen ontbijten. Zal ik een paar boterhammetjes roosteren? Uh. Sorry, wat zei je? Oh, koffie. Oh, komt eraan. Het is al bijna doorgelopen.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 Hier in huis wordt niet gerookt. Je neemt je ontbijt maar mee naar het balkon. Godallemachtig. Dit lijkt helemaal niet meer op vroeger. En ergens in dit autistisch zwagende rook op de ochtendhumeur.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 Onder de zoden? Nee, voor de rest van je leven bij je dochter in trekken. Dat heet zeker loslaten. Zeg jij nou maar niks, Foxy Foxrot. Als mijn toza vader niet bij zich had, Nou, dan zat ze nou nog te houden. Naar die danslijf van gisteren. Ik heb jou geen mooi gered, jongen. Ach, ik zie haar nog zo voor me. Toen ze vijf was. Mijn Jopie. Twee lieve kleine staartjes met van die kwikketjes erin. En haar handje vol vertrouwen in de mijne.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 Maar jouw en Nick redden ons wel. Hallo. Oh, Mani. Hey, goed dat je er bent. Kan ik jou even spreken? Maar wel onder vier ogen. Ja hoor, tuurlijk. Wat heeft haar nou? Mogen wij iets niet weten? Nou, hij wil vast naar Mani vragen of je een goed woordje voor hem wil doen bij Toos. Zij heeft geen woord meer tegen hem gezegd sinds die dansles van gisteren. Dus zij en ik gaan het samen heel gezellig maken. Nee, nee het doet inderdaad wonderen voor een huwelijk dat jij bij ze inwoont, Ak.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 Doe dan, pak, iets steviger vastpak, ja, oh, ja, zo. Voel het ritme, voel, voel, het ritme. Ritme bestaat niet in deze zevende ring van de hel. Ah. Opa, ik, ik weet niet wat ik moet doen. Het is nou al dagen aan de gang, al sinds die ene keer dat we naar dansles gingen. Hij is helemaal nacht de weg. En als ik hem daarna vraag, dat, ach, je zou de smoesenis moeten horen waar hij aankomt.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 Meisje mijn, kom jij maar bij je vader, hoor. Nee, nee, nou even niet, pa. Gek, word ik van die man gek. Helemaal stapel, me sokken. Daar heb je er nog zo heen. Oh, meisje. Hij wil de hele tijd dingen doen. Samen. Kopje koffie, dames. Als ik mijn krantje zit te lezen, mij het hij erdoorheen. Als ik aan de telefoon zit, mij het hij erdoorheen. Vandaag kwam ik naar beneden in mijn rode rokje. Zegt hij, heb je je zwarte broek niet aan? Ik zeg, nee, ik heb mijn rode rokje aan. Vind je die niet mooi?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 Je hebt het paard van Trooie binnengehaald. Jopie? Ja, nee, Ali. Oh, Ali, ben jij het? Nee, vanavond niet. Ik zit op Jopie te wachten. Ik heb Chinees gehaald en een videootje gehuurd. Maar we gaan er weer eens een gezellige oude wetse avond van maken. Net als vroeger. Nee, ik kom niet naar de kip. Morgen misschien. Ja, ja, nee, misschien. Ja, ja, ja. Nou, oké, okay, tot ziens. Hé, gaan we hoor. Jopie? Ja, ja, maar ik zit op je te wachten. Ik, ik heb Chinees gehaald en videootje gehuurd. Ja, ik wou er weer eens een gezellige ouderwetse avond van maken. Net als vroeger. Maar ik kan niet. Ik Ja, nee, als je niet kan, dan kan je niet. Morgen misschien? Ja, er, er zijn toch geen jongens bij je vanavond, hè? Maakt blik. Nou ja, je mag toch wel wat vragen, hè? Jopie, Jopie. Oh, Jopie.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 <siging> zo, gezellige boel hier. Uh, Heb jij een vriendinnetje op bezoek Het is niet wat het lijkt. Ik kan het uitleggen. Kijk, Tante Ali. Zo, zo.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 Het moet ook niet veel gekker worden. Kom op, pa. En laat die schermel op staan. En voel de muziek. Neem me mee. Rustig rustig. Godzame liefhebber. Ik kan mijn ogen er niet van afhouden. Oh, want die is toch een schat? Het heeft toch iets verontrust ons Dat Mani dat ook lijkt te vinden. Klik, klik, Dat ja, je er klaar voor ben. Oh, Toos. Toos, Toos. Nou, ik, uh, nou. ik was... Mag ik even aftikken? Mm. Jij bent het altijd voor me geweest, Dan Dansen mm. toch niet? O, toeske toch? Wil je een bakje koffie, Pa? Nee, lees jij je krantje maar. Van mij zal je geen last hebben. Hoe zit dat eigenlijk tussen jou en tante Ali? Komt ze hier vaker over de vloer?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 Gaat. Ze draagt een kort jasje. En haar rok lijkt wel een riem. Ik zie, ze wordt nagestart op straat. Was ze maar klein, ach, was ze maar klein. Haar handje in de mijne, dat was fijn. En ik had kunnen weten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 Hij heeft me dit gepakt. Ja, ja, zo klonk het in mijn oren dan. Ik kon hem wel vermoorden. Maar gaf die blach een hand en vroeg hem: Wil jij ook een kopje thee? Pas s'nachts kwamen de woorden: Gevoel tegen verstand. Ze namen weer een stukje van haar meen. Was ze maar klein, ach, was ze maar klein. Oranje je de mannen, dat was van. En ik had kunnen weten dat men meisje niet voor altijd klein zou zijn. Ik ga haar niets meer leren Ze gaat haar eigen weg in. Het kan niet anders, het wordt er vrij Ik moet het accepteren Want ik zal het er nooit zeggen Je lijkt ontzettend veel op mij Onze afleveringen zijn nogmaals te beluisteren via citroenjemetsuiker.ko.nl. Of de podcasten. Oh.